Ik heb vandaag weer eens zo'n dag Dat ik wangmatig besten moet Aan één stuk door hysterisch lach Totdat jij om je moeder roept Ik gooi mijn zin. In de en ik nu jou erachter gaan, Jij trekt me aan Mijn kloekspijt mee je pakt de Cog